11 uur remons reen met het nms journaal De Amerikaanse technologieindex Nasdaq is 2,6% gedaald... en dat is de grootste daling op één dag in ruim anderhalf jaar. Ook de Dow Jones-index daalde met iets meer dan 2%. Beleggers denken dat de groei van de wereldwijde economie wat afzwakt. In de Verenigde Staten zijn toeleveranciers minder positief over de komende maanden. In de West-Iraakse provincie Anbar zijn vandaag zeker 57 Soenitische extremisten om het leven gekomen. De meeste doden vielen volgens de autoriteit in buitenwijken van de provinciehoofdstad Ramadi. De rebellen van de beweging ISIS zouden zijn gedood door militairen en strijders van regeringsgezinde stammen. De inspectie Leefomgeving en Transport gaat de aanvaring onderzoeken tussen een Japanse walvisvaarder en een Nederlands actieschip. De aanvaring was gisteren ten zuiden van Nieuw-Zeeland, niet ver van de Zuidpool. Actievoerders van Sea Shepherd probeerden de walvisvangst van de Japanners te verstoren... en kwamen met hun schip Bob Barker in botsing met een van de drie Japanse schepen. Er was nauwelijks schade, maar Japan reageerde furieus en eiste maatregelen van Nederland. De aanpassingen van de plannen voor de bijstand en de participatiewet zijn positief ontvangen door belangenorganisaties. Van veel plannen zijn de scherpste kantjes afgehaald, is de teneur van de reacties. Vandaag bereikt de staatssecretaris Kleinsma een akkoord met D66, ChristenUnie en SGP. Zoals gepland worden de bijstandsregels strenger, maar een aantal strenge maatregelen gaan niet door. De voormalige BBC-baas Mark Thompson heeft zijn excuses aangeboden voor het verspillen van 120 miljoen euro aan een mislukt computersysteem. Het systeem moest de archivering verbeteren en de snelheid van de nieuwsvoorziening bij de BBC verbeteren, maar het bleek in de praktijk van geen kant te werken. Binnen een jaar werd het systeem afgekeurd en vervangen. Voor een parlementscommissie in Londen bood Thompson zijn excuses aan voor deze kostbare mislukking. Kustplaatsen in het zuidwesten van Engeland zijn opnieuw getroffen door overstromingen. Vooral in Devon en Cornwall is er veel schade. Treinen rijden nauwelijks en veel wegen zijn onbegaanbaar. In het graafschap Somerset duurt de wateroverlast al weken. Daar staan nog duizenden hectare land onder water. In de Noord-Duitse stad Hildesheim is een dertienjarige jongen... een aantal keren door zijn moeder en haar vriend aan de ketting gelegd. Volgens justitie in Hildesheim zeiden de moeder en haar vriend... dat die jongen steeds van huis wegliep en met slechte vrienden omging. De zaak kwam aan het rollen toen zijn biologische vader alarm sloeg. De jongen woont nu in een tehuis en krijgt psychische hulp. Bijna 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog is speelgoed van Anne Frank opgedoken. Toosje Kupers... Het vroegere buurmeisje van de familie Frank gaf een blik met knikkers aan het anne Frankhuis. huis Toosje kreeg het blik van Anne toen de familie Frank in juli 1942 moest onderduiken. Toosje Cupers had nooit gedacht dat Anne's blikken voor het anne Frankhuis zo waardevol zou zijn. En dan het weer. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Morgenochtend is het in het zuidwesten bewolkt, met mogelijk wat motregen. In de loop van de dag wordt het overal droog en af en toe is er wat zon. Middagtemperatuur morgen rond de 8 graden. Dit was het NOS Journal.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 Deze hele week op Radio 5 Nostalgia. De week van de jaren 60. De hippies en de provo's. De poeg en de solex. De beste muziek. Er leeft de jaren 60 opnieuw. Een week lang op Radio 5 Nostalgia. Kijk voor meer informatie op radio5nostalgia.nl Goedenacht.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 Buiten is het 4 graden, binnen zit Chris Keine. De teruggevonden knikkerdoos van Anne Frank, in bewaring gegeven bij haar buurmeisje... omdat ze bang was dat hij anders in verkeerde handen zou vallen, is een diep ontroerend voorwerp. We spreken er zo meteen over. En toen las ik de voorpagina van NRC Handelsblad over alle belegerende en hongerende steden en stadsdelen in Syrië vroeg me opeens af hoeveel kinderen daar nu s'avonds angstig hun dierbaarste speelgoed omklemmen, bang dat het in verkeerde handen valt. Goedenavond, welkom bij Dit Oog. Op maandag, ja, de doos met knikkers van Anne Frank... plotseling opgedoken, meer dan 70 jaar... nadat ze hem bij haar buurmeisje in bewaring gaf. Journalist Ad van Liempt komt er zo meteen over vertellen. In Oekraïne vechten ook de Kozakken mee... tegen het corrupte bewind van Janukovic... Of zit het ingewikkelder? Wat corruptie betreft kreeg Nederland een pluim van de Europese Unie. Vandaag gaan we het daar ook over hebben. En het negende gedicht in de Turing-gedichtenwedstrijd. En last but not least live muziek van Tim Knol. Yes. Dat allemaal na de vaste overzichten. Te beginnen met dat van het nieuws van vandaag. Maandag 3 februari. Het waren voor mij toch maar gewoon een paar knikkers. Het was niks bijzonders eigenlijk. Zelf vond Toosje Kupers de knikkers van haar buurmeisje Anne Frank nooit iets bijzonders. Anne had vlak voordat ze onderdook Toosje gevraagd of zij erop wilde passen. En nu heeft ze de knikkers aan het Anne Frank huis gegeven. Dat is een droom die uitkomt dat je nu zo'n uh, zo mooie blik met knikkers hebt. Maar heeft Toosje zelf nog geknikkerd met Anne? Ja, dat heb ik. Met die knikkers die jullie nu hebben. Won zij dan meestal of u? Nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, dat weet ik niet meer. Vlak voordat Anne-Frank naar het achterhuis ging, bracht ze ook Poes Moortje bij Toosje. Maar Moortje zorgde voor flink wat overlast. Hij zat onder de vlooien, dat beest was vreselijk. Je kon echt, nou ja, je kon haar geen visite hebben. En de moeder van Toosje probeerde van alles. Ja, mijn moeder die zat maar met, met de stofkam. Zoals ze bij ons ook de haren deed. <laughs> dat deed zij bij die kat ook. En dan met een bak water daarna, zijn hup terug. Vlogen er weer een stel in, maar ja, dat was natuurlijk niet voldoende. Nee, want op een dag had haar moeder schoon genoeg vermoord Moortje. Dus toen uh, kwam ik een keer thuis uit school. En uh, nou, het eerste was om naar Moortje te gaan. Ja, Moortje, die. Uh, nee, zei mijn moeder: Moortje is er niet meer. Moortje die is opgehaald. Ja, verder. Met Erik Wiebes, de wethouder van Amsterdam, wordt de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Iedereen weet het al, maar we mogen hem nog niet feliciteren. Nee, daar kunt u mij helemaal niet mee feliciteren. Ik lees de krant ook, maar uh, nee, daar kunt u mij niet uh, mee feliciteren. Ik ben wethouder in Amsterdam. We weten nog niet veel van Wiebes, behalve dan dat hij vaak hetzelfde zegt. Ik ben wethouder in Amsterdam. Ik lees ook de krant, uh, maar ik ben nu wethouder in Amsterdam... en ik kan hier verder ook helemaal niks over zeggen. De nieuwe baas van Wiebes, minister Dijsselbloem, wil ook al zo weinig zeggen... Ik kan er nog niks over zeggen. Ik hoop morgen op goed nieuws. Dijsselbloems baan als voorzitter van de Europagroep... staat overigens opnieuw ter discussie, melden een Duitse krant. Nee hoor, zegt Dijsselbloem. Uh, dat lijkt mij hetzelfde bericht als van mei vorig jaar... toen de Duitse en Fransen in een gezamenlijke verklaring... een keuze maakten voor permanente Eurogroep voorzitter. Maar hoe zit het dan met die anonieme bronnen... die beweren dat hij te veel aan het Hollandse belang denkt? Ja, ja anonieme bronnen, ja. Duitserbloem ligt geen seconde wakker van de berichten in de Duitse media. Nee, totaal niet. Nee. Zeker niet als hij anoniem is. Dan uh, word ik er niet koud of warm van. Tot slot, de Super Bowl. De Seattle Seahawks hebben vannacht de American Football finale in Amerika gewonnen. Hawkspeler Malcolm Smith werd tijdens de persconferentie ruw onderbroken... door iemand die in complottheorieën gelooft. Investigate 9-11. 9-11 was perpetrated by people within our own government. De man werd afgevoerd. Smith bleef koel cool zitten en maakte nog een grapje ook. All right. Is everybody all right? Is alright? Check his press pass. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Dat vanmorgen staat dan in de krant en die is gelezen door Juri Stubenitski. Woede over een nieuwe kolencentrale van RWE Essent in de Groninger Eemshaven. Er is nog één natuurvergunning nodig en als die wordt verleend, stappen drie Duitse gemeenten naar het Europese Hof van Justitie, schrijft Trouw. Want als die centrale eenmaal draait, zouden Duitse Waddeneilanden door de vervuiling wel eens minder bezoekers kunnen trekken. De volkskrant heeft een exclusief interview met Edgar Ritveld, een van de verdachten van de decembermoorden in Suriname. De ex-legerofficier wil vrijspraak. Ik heb niet gemoord, zegt hij, maar ik ben wel besmet. En die smet moet weg. De wankelende sportwagenbouwer Spijker heeft een miljoenenclaim aan zijn broek hangen. Het bedrijf werd vier jaar geleden nog gered door Saab... maar kan inmiddels de salarissen niet meer betalen, schrijft de Telegraaf. Een bank in Letland eist nu ruim 2 miljoen euro van Spijker... want er moeten machines worden afbetaald. Schrijvers balen van het volgende. Van de 128 miljoen boeken op Nederlandse e-readers is voor slechts 10 betaald. De meeste boeken zijn illegaal gedownload, staat in het AD. En schrijvers en uitgevers gaan volgens de krant de strijd aan... met literaire piraten en voeren actie voor legaal lezen. In de Haagse Schilderswijk is een reclameposter... van een modewinkel met graffiti beklad. De vrouwen op de poster hadden kennelijk te weinig kleren aan... want de blote lichaamsdelen zijn zwart gemaakt. Ook zie je het woord schaamte, vraagteken... In de volksland zegt een buurtbewoner dat het vast iets heeft te maken met de moskee tegenover de molenwinkel. Hartziekte, mondkanker, zweren en ook nog stinkende scheeten. Een nare opzopping in het ND van wat je kunt krijgen als je dol bent op de Betelnoot. Een van de favoriete snoepjes van de Papua's. En ze worden ook nog eens op straat uitgespuugd... waardoor er overal rode vlekken te zien zijn. Daar komt nu een einde aan, is de bedoeling. Want die opbeurende nood is volgens het Nederlands Dagblad verboden. De gouverneur vindt dat de Papua's weer eens gezond moeten worden. De gesponsorde rotonde is in opkomst, dat schrijft het AD. Er zijn er de afgelopen jaren tientallen bijgekomen. De een nog opmerkelijker of lelijker dan de ander. Gesponsorde verkeerspleinen waar niet alleen wat bloemen op staan... maar ook een boomhut of een bed in extra large formaat. Op kosten van het bedrijf dat de rotonde onderhoudt. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En ik zei het u, we hebben live muziek. Tim Knolders is in de studio. Goedenavond, Tim. Ja. Je zit midden in een uh, theatertournee. Ja. Daar gaan we zo meteen wat uitgebreider over spreken. Maar wat wordt je eerste nummer? Cold Cold Rain. Drifting while doing well Screened it up with the light, which jumbled up in my mind. Wild roller coaster ride, walk between the white lines. Creators telling me it's all fine, might as well be southbound. I'm a keeper of my time. The scary scene disappeared.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 search for my real estate, you can join in but don't be late, always up, never on the rake. in a painstaking ride, the scary scene disappeared, I saw a living door walking weird, waving in the cold. Drain van zijn laatste CD Soldier On. Zometeen meer Tim Knol. De Europese Commissie presenteerde het eerste anticorruptierapport. Goedenavond, Frans Bogaard van het Algemeen Dagblad in Goedenavond. Brussel. Goedenavond. Ja. Um, over corruptie wordt al uh, lang gesproken binnen de Europese Unie. Um, was het nu zo erg dat er een speciaal rapport moest komen? Nou, niet, niet heel plotseling. Uh, maar er gaat door uh, corruptie wel elk jaar 120 miljard verloren. Zo. Uh, dat is dus elk jaar een uh, volledige Europese begroting. Ja. Uh, en dan is die 120 miljard volgens uh, eurocommissaris Malmström nog een heel voorzichtige schatting ook. Dus het is eigenlijk nog veel meer. Hmm. En bovendien wordt het er niet beter op, want uit onderzoek blijkt dat uh, een meerderheid van de Europeanen denkt... dat de corruptie uh, de afgelopen drie jaar in het eigen land uh, verder is toegenomen. En driekwart dacht al dat die heel wijd verspreid was, dus... Ze hebben echt iets bij de kop. Ja, even voor de duidelijkheid. Dit, dit gaat niet speciaal om corruptie met EU-gelden. Dit gaat over in het algemeen corruptie binnen de Europese Unie. Ja, uh, dat klopt. Uh, het gaat om, uh, om, om eigenlijk allerlei vormen van uh, corruptie... maar niet per se fraude met, uh, met EU-subsidies. Nee. Wat voor uh, schrijnende voorbeelden kom je zoal tegen in dat rapport? Nou ja, het is, ze hebben gewoon een heleboel vormen van, van corruptie op een rijtje gezet en geprobeerd te traceren waar, uh, waar het het ergste is, waar de grootste bedragen in omgaan. Uh, en dat blijkt dan te zijn in uh, overheidsopdrachten, dus van, van rijk, provincie en gemeente en wat je verder uh, overal nog aan andere bestuurslagen hebt. Die zijn uh, samen goed voor één vijfde van de Europese economie, dus dat is een duizelingwekkend hoog bedrag. Hmm. En een kwart daarvan gaat verloren door corruptie. Dan heb je het alleen in die sector al over tientallen miljarden. Nou, dan zie je verder nog dat een derde van de ondernemingen zegt door corruptie opdrachten mis te lopen. Dus dat is ook nogal wat. Ja, en als belastingbetalers uh, draaien wij daar natuurlijk uh, allemaal voor op. Zeker als het over overheidsopdrachten gaat. Ja, maar het meeste zit dus in die, uh, in die, in die, in die overheidsopdracht. Grote grote bouwprojecten, stel ik me zo ja. voor. Ja, bouw, zorg, noem maar op. Ja, alles waar ja. de overheid uh, en overheden bij betrokken zijn. Ja, waar is het het ergst? Nou, ze hebben geen, geen rangorde gemaakt van landen. Uh, beurs niet, want uh, dat, dat zijn dan natuurlijk de landen die uh, met hen nog niet verder willen praten. Dus ze hebben eigenlijk vooral het uh, fenomeen in kaart willen brengen. Uh, en, en ook wel een uh, rapport per land opgemaakt waarin je dan dingen terugvindt. Mm. Maar ze hebben beurs niet zoals uh, de VN dat wel doen en, en ook uh, particuliere organisaties een lijstje gemaakt met wat uh, de betere en wat slechtere landen zijn. Hmm. Maar wat, wat moet dan het doel zijn van dit rapport... als er geen landen rechtstreeks worden aangesproken? Nou ja, in ieder geval minder corruptie. Uh, helemaal uitbannen, dat zal niet lukken. Dat zei uh, de eurocommissaris Malmström vandaag ook. Uh, maar een stuk minder, dat moet wel kunnen. Uh, ze komt over twee jaar, zij of, of haar opvolger met een uh, vervolgrapport. Uh, dan wordt de voortgang gemeten. Nou, dat, dat is precies de aanpak die ze ook hebben gedaan... met uh, belastingfraude en belastingontduiking... Dat is ook begonnen met uh, tamelijk vrijblijvende rapporten en dan vervolgens zeggen ze, kijk eens hoe erg het is, uh, die cijfers dat kunnen we toch niet laten passeren. Mm -hmm. Nou, en er wordt zo langzamerhand de druk opgebouwd op, op landen en ja, uiteindelijk worden ze dan toe aangezet om maatregelen te nemen. Nou, in die belastingfraude en belastingontwijking gaat nog veel meer geld om, dat is... Uh, Iets van duizend miljard per jaar. Dat is ook een schatting natuurlijk. Maar ja, dat zijn dus al zeven of acht uh, EU-begrotingen. Ja, ja. En daar zijn ze nu toch na, uh, na een jaar of twintig praten, zijn ze toch al wel wat verder gekomen. Ja, heel snel gaat het allemaal niet. Nee, nee, maar, de, maar zo moeten we dat dus zien. De, de, de teerling is geworpen, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja, ja. precies. Ja. Wat schrijft de commissie in dat rapport over Nederland? Nou, eigenlijk heel positief. Uh, wij zijn een, uh, een voorbeeld voor, uh, voor de mensheid. Hoera. Uh, ja, heel ons land is uh, dichtgeplakt met, met regels en wetten tegen corruptie. Uh, er zijn duidelijke ambtelijke richtlijnen voor een voorbeeldig gedrag in die sector. Uh, er zijn allemaal rechtskaders en sancties als er toch wat misloopt. Dus ja, dat, dat is allemaal uh, heel mooi. Ja. Daarna komt dan toch een lijst van, van kritiek. Uh, maar eigenlijk wel veel kleinere dingetjes hoor. Dat, uh, dat de regels voor financiering van politieke partijen scherper moeten dat omkoping in het buitenland uh, vaak niet uh, hard genoeg wordt aangepakt... Hmm. dat er geen wettelijke regels voor lobbyen zijn. Nou, nog wat opmerkingen over dat, uh, dat er geen sluitende regeling is... voor uh, cadeaus voor Kamerleden en Senatoren. Uh, die meldingsplicht. Dat er ook te weinig toezicht is op het register... waarin ze hun uh, belangen en nevenfuncties uh, moeten vastleggen. Ja. En dan ook nog ergens in een voetnoot... Uh, dat ministers niet meteen naar hun ministerschap... een uh, bedrijf in hun sector mogen leiden... Nou, dat slaat dan duidelijk op uh, Camille Eurlings, die uh, dus minister van Verkeer en Waterstaat was en daarna al vrij snel uh, de KLM ging leiden. Um, ja, ik, ik, ik vind dat... Ik <laughs> bedoel, zo mogen dat natuurlijk opmerkingen, maar er ja. zijn ook uh, een paar voorbeelden van, uh, van commissarissen geweest in Brussel in het verleden uit een, uh, een groot buurland van Nederland waarvan we niet door water gescheiden zijn. Maar ik noem verder geen namen. En die gingen meteen naar... Ligt het in het oosten. He? ...ook een groot bedrijf leiden in hun eigen sector. En ja, ja, ja. Daar hebben toen de kranten over volgestaan... maar er is helemaal niets tegen gedaan. En dat staat niet in dit, die namen worden dan niet genoemd in dit rapport? Nee, want dit gaat uh, niet over Europa. Dit gaat over landen binnen Europa. Ja, ja, ja, uh, en nogmaals, ja. ik vind het prima dat ze het in Nederland aanpakken. En dat hoort ook zo. Maar uh, hier valt in Brussel ook nog wat... Uh, wat te verbeteren. Van de splinter en de balk. Dankjewel Frans Boogaard. Ik spreek verder met uh, verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Goedenavond Wilco. Hallo Chris. Ja, je hoort het uh, Camille Keurlings is er gloeiend bij. Mag het wat hij deed? Nou, de Europese Commissie plaatste duidelijk vraagtekens bij. Uh, de, de, gesuggereerd wordt de schijn van belangenverstrengeling... juist omdat hij als minister verantwoordelijk was voor de luchtvaart... voordat hij naar de KLM overstapte. Nou, dat is destijds ook aan de orde geweest in 2010... toen de eerste geruchten gingen en hij nog minister was... Uh, in het laatste kabinet Balkenende. en uh, Liesbeth van Tongeren, die, van GroenLinks... Die vroeg uh, in, in dat jaar opheldering daarover in het vraaguur... En Eurlings, nou dat is wel grappig om terug te horen... die reageerde alsof het door een wesp was gestoken. Maar toch kan het niet waar zijn dat de minister van Verkeer en Waterstaat... al met één been in een nieuwe functie staat? Dat zou toch naar belangenverstrengeling kunnen rieken? Kan de minister garanderen dat we hem in de komende maanden... niet in de directie van de KLM gaan zien... of in de directie van een direct aanverwant bedrijf? Alle speculaties, en ik heb er heel wat gehoord de laatste maanden op dit vlak zijn daarmee dus niet aan de orde. Dit is en blijft de lijn tot het eind van mijn ministerschap. Ik kan u wel zeggen dat ik het een vreemde lijn zou vinden... als nu ineens die keuzes tegen die tijd niet meer in vrijheid kunnen worden gemaakt. Want als we die lijn zouden volgen... dan zou een ex-minister van Financiën door een van zijn opvolgers... niet meer tot bankpresident mogen worden gekozen... Dan zou een voormalig minister van EZ niet mogen toetreden... tot de top van het bedrijfsleven. Dan zou een minister van Binnenlandse Zaken niet mogen gaan... voor een burgemeesterschap of een aan Binnenlandse Zaken verwant orgaan. Dan zou een ex-staatssecretaris van VWS... niet tot de top van een sportkoepel mogen toetreden. Ja, Eurlings uh, klinkt uh, not amused met die vraag van, uh, van Tongeren. Um, en die, die, al die voorbeelden uh, die hij noemt klonk niet alsof hij die zo uit de lucht plukte. Nee, nee, daar had hij echt wel even over nagedacht. En ik moest even het archief in om uit te pluizen over wie dat allemaal uh, ging. Maar ik denk dat hij doelde op Wim Duisenberg, oud-minister van Financiën, later president van de Nederlandse Bank. Um, oud-minister Weijers van Economische Zaken die naar AXO ging. Oud-staatssecretaris Terpstra, VVD, die voorzitter werd van NOC-NSF. En vermoedelijk Piet Heijn Donner van het CDA... die na zijn ministerschap vice-president is geworden van de Raad van State. Mm. En ja, het was dus ook nog een beetje keurig over verschillende partijen verdeeld... Maar dat neemt natuurlijk allemaal niet weg... dat Eurlings zelf negen maanden na zijn ontkenning... de overstap maakte naar de KLM. Ja. En ja, de Tweede Kamer heeft de bestaande regels niet aangepast. Het waren alleen GroenLinks en ook de SP... die, die hierover destijds kabaal maakten en aan de bel trokken. Ja, want uh, bestaande regels, er zijn dus wel regels. Er zijn wel regels, ja. Die hebben overigens uitsluitend betrekking op bewindslieden. Niet op Kamerleden, waar, veel meer van, waar we er veel meer van hebben. Maar even terug naar die bewindslieden... en die regels die dan voor hen gelden. Zij mogen... Uh, ze in functie zijn niet de weg plaveien naar een nieuwe functie in het bedrijfsleven. Ze mogen niet voorsorteren. En dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de minister van Landbouw mag niet de, de regels voor genetische modificatie uh, versoepelen. Uh, om op die manier na zijn ministerschap een mooie baan in de voedingsindustrie te krijgen. Uh, ministers zijn ook levenslang gebonden aan geheimhoudingsplicht... over alles wat er in de ministerraad wordt besproken. En als ze in, in de race komen voor een andere functie... dan moeten ze dat heel braaf melden bij de minister-president. En dan heeft het ministerie van Defensie nog een hele eigen eigen regel die best bijzonder is, uh -huh. en, want daarin staat dat oud-bewindslieden van Defensie twee jaar lang niet worden geaccepteerd als gesprekspartner uit het bedrijfsleven. Dus toen bijvoorbeeld Jack de Vries uh, weg moest als staatssecretaris en later bij een, bij een bureau ging werken, bij een adviesbureau, en daar kreeg hij ook nog eens de JSF, die straaljager in zijn portefeuille, toen was hij nog ruime tijd geen gesprekspartner van het ministerie, omdat hij daar had gewerkt. Hmm. Ja, goed. De minister die er nu over gaat, Ronald Plasterk... wat vindt hij eigenlijk van de regels? Nou, ik heb dat nagevraagd bij het ministerie vandaag... en dan met name gericht op, die, op dat advies van de Europese Commissie... dat Nederland eigenlijk een beperking moet stellen aan het type functies... dat bewindslieden en gekozen politici, Kamerleden... na hun politieke loopbaan zouden moeten worden gesteld. Nou, dat vindt hij eigenlijk niet nodig. Hij vindt het al transparant. Transparant genoeg in Nederland. En als er wat is, dan uh, gaat het de uh, schijnwerpers van de media erop. Uh, denk maar aan Eurlings, maar ook mm. onlangs nog uh, aan uh, minister Schultz van Verkeer. En daarmee is het in zijn ogen afdoende geregeld. Ten meer dat volgens hem ook de bedoeling is dat... Um, oud-politici zo snel mogelijk uh, weer aan een baan gaan... en zo kort mogelijk wachtgeld uh, krijgen. Ja, ja. Nou ja, goed geregeld dus, maar um, als, als we het, het speelveld overzien... ze zijn wel in trek, hè, oud-bewindslieden. Ja, dat uh, absoluut. Uh, in het algemeen geldt, naarmate ze belangrijker zijn in de politiek... zijn ze na afloop sneller onder de pannen. Uh, denk aan Eurlings, maar bijvoorbeeld ook uh, Wouter Bos. Hij ging naar KPMG. Uh, Oud-premier Balkenende naar Ernst en Jong. Uh, Oud-premier Kok werd commissaris bij Shell Onder andere bij ING. Zalm werd adviseur bij DSB, de bank van Scheringa. Uh, oud staatssecretaris Nicolai ging naar DSM. En ga zo maar door. En dan heb je ook nog uh, oud-politici die voor lobbybureaus gaan werken. Zoals oud-minister Ben Bot en oud-kamerlid Bert Bakker. Ja, en wat natuurlijk een rol speelt... die mensen hebben allemaal hele grote netwerken... en hele dikke rolodexen met telefoonnummers en e-mailadressen... van al die contacten. En ze hebben weet van de agenda van de overheid. Ja, en dus zijn ze in trek. Ja, maar dan uh, ligt belangenverstrengeling toch vlak om het hoekje altijd. En nou, belangenverstrengeling is uh, één ding. Uh, dat ligt ook wel erg aan wat oud-politici gaan doen. Uh, Nicolai bijvoorbeeld werd na staatssecretariaat van Europese Zaken... en een aantal jaren Kamerlidmaatschap... werd hij uh, directeur bij DSM, chemiebedrijf. Yeah. Uh, Nebad Al-Bayrak, uh, staatssecretaris van Justitie, ging naar Shell. In, in beide gevallen waren er geen grote raakvlakken met hun werk in de politiek. En uh, dat is iets wat uh, een andere oud-politicus, Camille Eurlings... minder goed kan volhouden. Kijk, hij ging over de luchtvaart als minister... en minder dan een jaar later werd hij baas bij KLM. Uh, dat is natuurlijk helemaal geen bewijs... dat er sprake was van belangenverstrengeling. Maar in zo'n geval wordt het natuurlijk wel moeilijker... om jezelf tegen de schijn van belangenverstrengeling te verdedigen. En dat is ook iets waar dat rapport van de Europese Commissie toe oproept. Bescherming tegen de schijn van belangenverstrengeling. Oké. Okay. Goed. Dank voor je uitleg, Wilco Boom. En Tim Knol zit hier nog uh, in de studio. Tim, ik zei net, je zit uh, midden in een theatertournee. Ja. Uh, hoe drie, ziet vier hij keer uit? in de week lekker spelen. Wat zeg je? Drie, vier keer in de week lekker spelen. Ja. Veel op pad. Hoe ziet die eruit, het theatertoernooi? Het is vooral een muziek, uh, gewoon muziektheater. Ik speel gewoon heel veel liedjes en ik uh, vertel uh, uh, wat over mijn eigen liedjes. En ik speel covers van artiesten die een beetje verge vergeten zijn geraakt. Maar die ik echt helemaal te gek vind. En, wat voor uh, artiesten? Kan je wat nou namen ik... noemen? Bijvoorbeeld uh, um, trouwens Vincent, die uh, de liefhebbers misschien wel kennen, maar ja, deze wel in ieder het geval het publiek. <laughs> ja. Misschien niet. Uh, nee. Maar ook uh, ik, wat ik heel moeilijk vind om te schrijven, zijn school of country liedjes. En dat is, dat kies, ik heb gewoon een paar van mijn favoriete Soul Tunes gekozen. En daar doe ik bijvoorbeeld gewoon, een, dat doe ik ook dan. En dan vertel ik er een verhaaltje bij. Ja, maar het, het gaat vooral om de muziek. Het is niet Absoluut. een, uh, een verteltheatertour met muziek erbij of zo. Precies andersom is het. Ja, ja, ja. ja. En ik, ja, het, is, het is hartstikke leuk om te doen. Het, is, het lekker, Ik ben in mijn eentje alleen helemaal. En wat is daar lekker aan? De vrijheid op het podium. Dat je gewoon dan... Een, ik moet denken, ja, ik ga nu dat liedje spelen en proberen. En dan je kan elke avond gewoon... Je hebt de vrijheid om gewoon een beetje, een beetje dat, dat uit te proberen ook. Ja. Je gaat nu een van die covers spelen. Uh, van, ja. van wie? En wat voor klein verhaaltje heb je daar dan bij? Nou, ik vertel over Don Kove eigenlijk niet heel veel. Don Kove is de artiest uh, die ik speel. Ik vertel dan vooral dat ik dat ik heel moeilijk vind om een soul liedje te schrijven. Omdat het vaak zo direct is qua tekst en... Um, dat vind ik nog steeds heel moeilijk. En dan komt het simpel is qua liedje vaak. Drie akkoorden en dan daar overheen zingen. Uh, uh, ja, en ik laat het horen. Ik laat een stukje van Don Covey horen op een singeltje. Ik heb, mijn single, ik heb een bakje singles mee. En ik laat de mensen ook wat uit, die, uit mijn singelcollectie uh, laat liedjes horen. Oké, okay. en nu dus Don Covey? Ja, The Usual Place. Don Covey, dankjewel. Alsjeblieft. Vanavond hadden onze collega's van het Jeugdjournaal... een primeur van Wereldklasse, De Knikkers van Anne Frank. Naast mij zit journalist, schrijver en programmamaker Ad van Liempt... die samen met de Anne Frank Stichting besloot om deze primeur te gunnen... aan het Jeugdjournaal. Goedenavond, Ad. Goedenavond. En heb ik daar gelijk mee? Uh, is dat weer geformuleerd? Ja, ja. Uh, <laughs> uh, ik, ik mocht die tentoonstelling samenstellen. En ik ben in het kader daarvan heel veel musea afgeweest. 25 of zo. En uh, prachtige verhalen, prachtige voorwerpen. Enorm van genoten. Ik hoop dat... Uh, Bezoeker van de tentoonstelling dat straks zo doet. En een van de bijzonderste momenten was dat ze bij het Anne Frank Huis, waar ik ook uh, kwam, vragen of ze misschien iets hadden voor de tentoonstelling. Uh, ja, daar ontstond al vrij gauw dat gesprek een, een beetje een plechtige sfeer. Maar je van... hebt het over de tentoonstelling, dat moet je even uitleggen, want daar heb ik het nog even over. Ja, helemaal niet de omgaan. tentoonstelling die dus morgen in de kunsthal wordt geopend door, uh, de, uh, door de koning. Daarvoor mocht ik uh, de voorwerpen uitkiezen, 100. En daarvoor ben ik mij gaan oriënteren in allerlei musea en uh, herinneringscentra enzovoort. 100 en een... voorwerpen die het verhaal van de Tweede Wereldoorlog ja, stellen. Ja, heel uiteenlopend, van allerlei verschillende soorten. En ook een hele kleine ring en een enorme tank en alles daartussenin. Ja. En ik kwam bij het uh, uh, Anne Frankhuis, er kwam een wat uh, plechtige sfeer. En toen zei ze: nou we hebben iets bijzonders. En toen vertelde ze dat er dus kort geleden een... Buurmeisje van Anne Frank, dat nog leeft, uh, kwam melden dat zij uh, speelgoed van Anne Frank had gekregen vlak voor dat zij, uh, voordat Anne Frank uh, weg moest. Ja. Ze wist zelf waarschijnlijk niet eens waarheen. Maar in ieder geval, uh, de woning aan het merken, de plein ging verlaten. De onderduik in. Ja, ja de onderduik in. En uh, ze zei dat ze haar speelgoed dus niet mee kon nemen. En heeft het dan een vriendinnetje gegeven om te bewaren. Dat ze dat, als ze weer terugkwam, weer zou terugkrijgen. En uh, nou ik hoor dat verhaal. En ik ben benieuwd wat er komt. En er komt dus een, uh, een medewerker van het Alle Vrouwenhuis met van die boudenwijn handschoentjes aan. <laughs> en heeft daar een, uh, een uh, oud uh, koekblik in. En de deksel gaat open. daar liggen de. Knikkers die Anne Frank toen aan haar vriendin heeft gegeven. Ja, er komen er een paar ideeën meteen bij op, aan de ene kant. Ja, ik ga niet de Martsmeets vragen stellen... maar ik wil nee. eigenlijk wel het antwoord ja, weten. Ja, daarom. <laughs> nou, aan de ene kant kan ik me voorstellen dat mensen zeggen... ja, knikkers zeg maar, moet je daar ook al druk over maken. Aan de andere kant, uh, ik vond wel een historische sensatie om ze te zien. Echt ja. een historische sensatie. Veel ja. dichter bij Anne Frank kan je niet komen. En de hele wereld is inmiddels geïnteresseerd in dat unieke meisje dat ja. daar op die zolder onder die idiote omstandigheden een prachtig dagboek heeft geschreven. Het is het meest gelezen boek van de Nederlandse auteur sowieso en misschien wel een van de meest gelezen boeken ter wereld überhaupt, van een meisje uh, waar we allemaal op de een of andere manier van zijn gaan houden toen we dat uh, lazen. En dan, uh, ja, dan is haar knikkenverzameling uh, ja, dat vind ik een aandoenlijk uh, punt. En ja. toen stond natuurlijk meteen voor de vraag ja... Ja, daar, daar komen we op, ja. op, die vraag. Laten we heel even luisteren naar uh, de, de, het buurmeisje in kwestie. Toosje Cupers, ja. dat vroegere buurmeisje van Anne Frank. Het was ook zo dat ze op een gegeven moment ook... hadden zij het idee van nu moeten we weg. En uh, dus zij gingen voorzorgsmaatregelen nemen. En, en, en die twee meisjes ook natuurlijk. Hè. En zo hebben wij ook de poes uh, op een gegeven moment gekregen... En uh, stond dan met, met, met de poes, dan mag die ook bij jullie. Op een gegeven moment dus toen zegt ze Toosje... Ik, uh, ik zit een beetje met mijn knikkers... want ik ben bang dat het misschien in verkeerde handen komt. Wil jij die ook even bewaren voor mij? Ik zei, ja, natuurlijk, joh. Dus die hebben een plekje gekregen bij mij in de kast... en daar hebben ze eigenlijk altijd gestaan. Ja, Toosje die, die knikkers zag jij dus daar, maar... De, de, ze had nog meer spullen van Anne Frank, ook gegeven aan het Anne Frank huis. Die werden meteen tentoongesteld, maar deze hebben ze voor jou bewaard, ja. of niet? Nou, voor mij, nee. Nou ja, voor uh, jou, jou tentoonstelling, uh, ja. waar jij de gast nou, van bent. Kijk, dat is een samenwerkingsverband tussen verschillende uh -huh. uh, of de musea en herinneringscentra. gecoördineerd door dat comité 4 5 mei. En de mensen van de Ander Frankruijs zijn zo met het idee gekomen... het zou natuurlijk prachtig zijn als we het daar laten zien. En daarmee tegelijkertijd aangeven van ja, dit is echt belangrijk. Dit is een soort staalkaart van wat al die musea en ringcentra in huis hebben. En dit is natuurlijk wel iets heel moois. Ik vind het zelf inderdaad verrassend dat zij niet hebben gezegd... nou, die, de publiciteit die daar ongetwijfeld mee gepaard gaat, die, die nemen we mee. Ja. Maar dat ze die solidariteit hadden... Ja. en ik heb dat natuurlijk in dank aanvaard. Ik zat wel een beetje toen ik in de auto naar huis reed, toen dacht ik wel... Uh, Tjonge jongen, dit, dit is eigenlijk wel heel bijzonder... in het kader van zo'n project. En nogmaals, ik kan me ook voorstellen dat mensen schouders ophalen... zeggen knikkers uit uh, 1942. Uh, ja, hoe cares? Maar... Ja, ik, ik, ik had daar wel een, een historische sensatie over. En, nou ja, toen hebben we dus later zijn we nog eens bij elkaar gaan zitten... van hoe gaan we het verder aanpakken. Ja. En uh, is, is het daarmee ook um, een soort van favoriet voorwerp... van die honderd voorwerpen geworden voor je? Of? Ja, één van de, maar er zijn er meer. En, uh, maar ja, ik zeg ook steeds, als, als iemand anders die, die keuze had moeten maken... dan hadden we er misschien 80 andere voorwerpen staan. Hmm. He, dus het is, er is zoveel, het is zo'n schattige kamer eigenlijk. Wat heb, je, heb je een soort leidraad gehad? Ik heb uh, geprobeerd om vooral evenwicht te zoeken. Uh, evenwicht in tijd, want het begin van de oorlog... is totaal onvergelijkbaar met het eind. Evenwicht in plaats, dat je niet alles uit uh, Amsterdam hebt... maar ook de, de echte de, de, in de regio's is een fantastische museum... met prachtig voorwerp. Uh, en ook een beetje uh, verscheidenheid in thema. Hmm. En we hebben bijvoorbeeld uh, vrij veel voorwerpen over Indië. Uit de, uh, de oorlog in Indië. Er ja. ligt een biels van de Beurmanspoor. Je weet niet wat je ziet. Een biels van de Burmanspoorweg blijkt in Nederland te zijn. Die ligt daar. Hmm. Nou, je zou kunnen doorgaan. Dus ik, nou, en dan, we gaan nog eens door. Nou, nou, ja, nog eens twee of drie andere nou, dingen. Ja, het schilderij dat uh, de kunstvervalser van Meger verkocht ja. aan, Geuring, aan de agent van Geuring. Voor 1,65 miljoen. Een vervalsing. Die hangt daar gewoon. Als je daar <laughs> tegenover staat. Ja, ik. ik uh, het is misschien ongepast woord, maar het is toch kind in snoepwinkel en, mm. uh, en een kik. En dat geldt eigenlijk ook voor het schilderij dat op de kamer van Mussert hing... Uh, aan de Malibaden in Utrecht. En daar ga je niet langs zonder enige emotie of enige nou. schok van herkenning. Of zo. En dan ook hele kleine, de, het, het brilletje van Hannie Schaft. De, de, schaff. de, de pen waarmee Anton de Kom... De uh, verzetsartikelen schreef in, in een uh, communistisch blad. Uh, oh. En op grond waarvan hij werd opgepakt en nooit meer teruggekomen. Dus uh, het moest ook, vond ik, schrijnend zijn. We zijn in een tijdperk dat er ook schrijnende uh, en ook ja, verhalen uh, verteld moeten worden: van hmm. verraad en van, uh, uh, van onderdrukking en van terreur. Dat, dat is ook. En als je daar rondloopt, ik was er vanmiddag en je ziet een levensgrote zwarte vlag met rune en zes -tekens, tekens hangen... die aan de uh, gevel hing van scholthuizen Groningen... het martelcentrum van het noorden. Hmm. Dat gaat wel door mergen mee. Er zijn echt wel momenten dat je even moet slikken. Ja, ja. De, de koning komt hem morgen open, die tentoonstelling. En Enig idee wat zijn uh, aandacht het meest zal trekken? Welk voorwerp? Uh, als we ervan uitgaan dat hij niet luistert, dan uh, denk ik... Dat hij echt geïnteresseerd zal kijken naar de gasvrije kinderwagen eh, voor van zijn moeder. Mm. Eh, die is niet meegegaan naar Londen en naar Canada. Maar hij staat daar wel, want hij stond klaar voor gebruik eh, in, in die spannende periode. Dat is heel raar, het is helemaal afgesloten, waardoor er geen gas in komt. En, dan, en dat is wel een, een, een mooi ding hoor. Ja, ja. Maar ja, ik denk dat, eh, dat ja, die knikjes van Frank ook zijn belangstelling wel zullen wekken. Ja, de primeur gaf jij vandaag aan het Jeugdjournaal. Ja. Waarom het Jeugdjournaal? Nou, we hebben samen met, eh, met de Anne Frank eh, Stichting daarover gepraat. En wij dachten, ja, het, als er een medium in Nederland is... dat het dichtst bij Anne Frank staat, is het zonder enige twijfel... het Jeugdjournaal, een van onze mooiste journalistieke producten... al, op lang bestaat het al... Al 30 jaar of zo. Uh, 81 begonnen. Hmm. Ja, dat is een, uh, een pareltje in het Nederlandse journalistieke landschap. Dus dat had het echt verdiend. Mooi. Morgen dus, vanaf morgen, morgen wordt die geopend. Die tentoonstelling met 100 voorwerpen die de Tweede Wereldoorlog symboliseren in de Kunsthal in Rotterdam. Hartelijk dank, uitverminderd. Graag gedaan. En Tim Knol zit hier nog in de studio voor een derde nummer. Heel klein beetje op mijn verzoek. Omdat het, het uh, vond ik, het meest Amerikanen-achtige nummer Dat is op, waar. Je, uh, het <laughs> op begint, je nieuwste CD is. Ja. Dat een country-liedje. Het eindigt als een popliedje. <laughs> Hoe heet het? Rearview Mirror. Oké. Okay. Oh, dan ga ik even opnieuw doen. Mijken. Bites fall on deaf ears All their eyes are closed As I leave this town behind My shadow disappears And my thoughts near rearranging Feels right to hit the road And take a good deep breath It's been on hold for far too long Everything grows smaller In the rearview mirror Now he's moving on On to bigger things The sticky, clammy air And the way it used to smell There are many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 a good deep breath It's been on hold for too long Everything grows smaller In the rearview mirror No, Rearview Mirror. Waar moeten de mensen heen de komende dagen, Tim, om je te uh, zien? We in Meppel en in Kampen. En Horen, maandag is de première. Verder um, echt heel hele land oh, Maandag de officiële, je bent nu aan het try out en nog. Ja, zo noemden ze dat dan, maar ik vind het is gewoon een show. Ja. En maandag is dan officieel dan de première even, en dan daarna nog vijftig keer het hele land door. Ja, oké, okay. en ergens half maart 16, 17 geloof ik. In Amsterdam zag ik je de kleine ja, komedie. Klopt. Tot dan, Tim. Hartelijk dan. dank. Zwaargebouwde mannen met hangsnoren, dikke leren jassen en dikke bondnutsen, Een opvallend verschijnsel op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. Kiev. Kozakken namelijk. Goedenavond, Mark Jansen. Goedenavond. Wie zijn die Kozakken op het plein? Kozakken is de Kozakken vormen een beweging die al lang geleden is ontstaan... zeg maar het eind van de middeleeuwen. Dat waren gevluchte lijfeigenen van Russische en Poolse landheren... die zich uh, uh, terugtrokken in het niemandsland dat tussen Polen, Moskou en het Ottomaanse Rijk bestond... Mm -hmm. in het, het gebied ten noorden van, van de Zwarte Zee, dus het steppengebied. Yeah. Uh, en daar uh, ja, hun eigen baas konden spelen... zich bezighielden met landbouw, veeteelt, visserij en met vechten... Mm. Tegen hun diverse tegenstanders. Dus de Polen, de Russen en de Tataren. Wat, maar, hadden, ze daar een, hadden ze daar een soort eigen staat? Of? Je, er is op een gegeven moment ook een, een soort staatverband ontstaan. De, de, de, de, bij de, voorbij de stroomversnelling van de Dnieper. Want we hebben dat over dat gebied. Hè, die grote rivier die nu door Oekraïne stroomt. Mm -hmm. Die door Oekraïne een daar beetje in tweeën beeld. Hè? in de Dnieper ja. hadden zij een soort staatsverband kern gevormd, de Zaporosische Sitsch heet dat, een beetje een moeilijk woord in het Oekraïns, <laughs> Klinkt goed. en uh, ja, daar verzamelden zich als er, als, als er gevochten moet worden, en uh, hè, dan gaven ze hun landbouwbedrijf of hun veeteelt of hun visserij op, en dan trok, uh, kwamen ze daar bij elkaar, ja. en, dan, uh, dat was, en dan gold elke stem, gold even zwaar, in principe, hè, uh, maar wie het hardst schreeuwde, had natuurlijk toch meer gelijk, kunnen we wel zeggen, en dan, dan besloten ze tegen wie ze gingen vechten. Ja, en en euh, nou, je zegt, ze vochten tegen iedereen, tegen de Russen, tegen de Polen... en toen, toen ook nog tegen de Oekraïners. Hoe, hoe heeft zich dat ontwikkeld? De Oekraïners ontwik konden ze nog niet tegen vechten, nee, want die er nog niet. die waren officieel er nog niet, maar nee. nee. Maar hoe heeft zich dat ontwikkeld? Wat, wat, wat zijn ze later voor allianties aangegaan? Nou ja, dus uh, de, de, op een gegeven moment uh, zijn ze in opstand gekomen tegen Polen... midden van de 17e eeuw en uh, kreeg, hebben daar toen bondgenoten bij gezocht... en zijn toen in 1654, belangrijk jaartal... in de Oekraïnse geschiedenis... terechtgekomen bij de Tsar van Moskou. De Tsar van Moskou wilde hun wel helpen tegen de Polen... maar dan moest er wel een eet van trouw worden gezworen... aan diezelfde Tsar van Moskou. Hm. Nou, uh, dat is dus gebeurd. En uh, de, de, de Oekraïners zeggen nou, dat was een gelegenheidsalliantie op een ander moment konden ze weer met iemand anders in zee gaan. Maar de Russen zeggen, nee, dat is het moment dat de Oekraïners, de Kozakken, de voorvaderen uh, uh, voor van de Oekraïners, gekozen hebben voor het samengaan met Rusland. Ja. Wat doen ze dan nu op het plein? Wat is hun positie nu? Nou ja, en daarna uh, zijn die Kozakken natuurlijk uh, uh, op een gegeven moment de steunpilaar, van het Russische Rijk geworden. Hè. Van rebellen zijn het, uh, zijn het voorvechters van de Tsaristische autoriteit geworden. Ja. Na de revolutie zijn ze in, in onmin geraakt. Ja. Maar nu, ja. na 1991, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel... toen zijn die kozakkenbewegingen opnieuw ontstaan. Eigenlijk ook zowel in Oekraïne als in Rusland. En uh, uh, ja... Die, die hebben zich opnieuw verenigd. En die, uh, die proberen nu. Uh, ja, je zou een beetje zeggen, kunnen zeggen: reinvent the tradition. <laughs> uh, want <laughs> ja, het is ja, bedoeld, ja. ze waren natuurlijk al lang weg. En, en de mensen die zich nu als Kozakken opwerpen. Die hadden eigenlijk met die historische Kozakken niet zoveel te maken. En die, uh, die, die proberen nu een rol te spelen. Uh, in de verhoudingen in Oekraïne en dus ook op de Maidan. Ja, maar er zijn ook Kozakken die, die juist weer bij Rusland willen horen, toch? Of? Ja, want je hebt natuurlijk ook Kozakken die, die uh, hey, uh, op het Russische gebied woonden. Hmm. En, en, en laten we zeggen, uh, Kozakken in het oosten van Oekraïne... die kunnen natuurlijk ook makkelijk hun loyaliteit bij de Russen hebben liggen. Ja. Ja. Kan iedereen, uh, want je zegt... In re-invented tradition uh, zijn natuurlijk geen echte Kozakken. Die, die Kozakken, het is ook geen etnische uh, aanduiding. Dus uh, nee, nee, nee, kan nee. iedereen Kozak worden? Je moet het snor laten staan. Oh jee. En zo, ja, zo ik, uh, ik doe niet mee. Zo, <laughs> en, en, en, en als het even kan... Een, een, een paardenstaart op je hoofd laten groeien. Midden op je hoofd, niet achter op je hoofd... maar midden op je hoofd. Dat is hmm. het, het, het, het, het kenmerk van Kozakken. Maar... Ik heb begrepen dat ook als je dat niet doet... dan kan je in principe best op de Kozakken toetreden. Als je maar uh, van een Robertje Vechten houdt. Ja, ja want uh, het beeld is een beetje uh, ruwe bolster, blan ja, blanke pit. Uh... Het is natuurlijk een beetje folklore, ik krijg je wel de indruk. Hè? Het is natuurlijk niet echt de beweging, die, uh, de, de club die, die dan uh, tot iets sterks maakt. Hè? Ze hangen er toch een beetje bij, krijg ik de indruk. Nee. Ja. Um, nou blijken die Kozakken ook een verleden in uh, Nederland te hebben. Ik verwelkom aan de lijn ook Anne Aalders. Goedenavond. Goedenavond. U bent schrijver van het boek Met gevelde lands en uh, losse teugel. Waar gaat dat over? Ja, dat gaat over de Kozakken. Vandaar, <laughs> dat dat dus ja. <laughs> Vandaar ook dat ik op dit moment in de uitzending ben. Ja, ja. Maar over de Kozakken in Nederland. He. Wat is hun geschiedenis in Nederland? Ja, de geschiedenis is begonnen op het moment dat ze hier aan de grenzen verschenen in 1813. Dat was het moment dat wij bevrijd werden van de Fransen. Ja. Wij waren een deel van Frankrijk geworden. En na de grote slag bij Leipzig, de grote volkenslag van 16 tot 19 oktober 1813... Ja. trokken de troepen richting het Westen en kwamen zo begin november aan de grenzen van Nederland... En hebben zich toen hier ja, toch eigenlijk wel bezig gehouden... om ons land te bevrijden van, van de Franse overheersing. Ja. En, en u zegt de troepen, maar waren dat dan vooral Kozakken? Of? De, de Kozakken waren de leiders van, van, van, van de troepen. Ja. Het waren de verkenners, de verspieders, uh, de groepen... die het eerst uh, langs de grenzen aanwezig waren om te kijken... waar de makkelijkste plekken waren om binnen te komen... om de vijand te verrassen. Dat was hun taak. Het waren dus uh, geen geregelde troepen. Je nee. noemt dus ook heel duidelijk de ongeregelde troepen... die in kleinere groepen, in, in, in, in een groep van 50 tot 100, uh, ergens opdookten daar een charge verrichten, uh, heel aard hoera hoera riepen... want het was hun manier om <laughs> mensen angst aan te jagen... en dan weer snel verdwenen ja. en een poosje later weer tevoorschijn kwamen. Daar, daar, daar, daar zullen die, uh, die Nederlanders in het oosten van ons land van opgekeken hebben. Hoe, hoe gedroegen ze zich, die, die Kozakken? Nou, ik denk dat er wel een, een soort zittering door het land is gegaan... toen bekend werd dat de Kozakken aan onze grenzen stonden. Want die Kozakken hadden niet zo'n beste naam. Die, die verhalen die uit Rusland hier naartoe gegaan waren... dat vechten, dat op dat leven en dood het strijden... Dat, dat had toch wel hier in Nederland een verhaal gekregen. En toen dus die Kozakken hier aan de grens stonden... toen, toen was er een zekere angst van wat gaat ons gebeuren? Krijgen wij op onze kop omdat we... Bij Frankrijk horen of komen ze toch als bevrijders? Dus dat is, is. In die eerste maanden is daar, of de eerste weken is daar behoorlijk uh, uh, over gedupt. Ja. Moeten we ze ontvangen, ja of nee? En hoe ging dat? Hoe gedroegen ze zich hier? Nou, dat is iets wat, wat eigenlijk, um, en dat heb ik ook in mijn boek proberen duidelijk te maken. Wat eigenlijk heel anders uitgevallen is dan wat vele mensen nog steeds denken. De, in Nederland worden nog steeds de barbaren, de, de Kozakken barbaren genoemd. En ja. als we alle stukken nalezen: de egodocumenten, de levensbeschrijvers, de dagboeken. Ook de historici die je destijds beschreven hebben. Dan komen die Kozakken er veel beter vanaf dan wat wij allemaal denken in Nederland. En dat is ook een van mijn redenen geweest om. Want mijn het waren te lieve aardige jongens? Of? Nee, alsjeblieft, alsjeblieft niet. Het, oh. het waren zeker mensen die op bepaalde momenten over de schreef gingen. Maar dat ze vermoorden en dat ze mishandelen en dat ze lynchpartijen uithoefden, dat, dat was niet het geval. Hmm. Maar ze waren, ze waren niet, eh, niet vies om een kippetje uit het kiphok te stelen en ook bij de boerin de, de oorrijzers van het hoofd af te trekken. Oh maar echt, mishandelingen zijn er niet geweest. En dat kippetje ging er wel eens rauw in dan ook, hè? Ze hadden allerlei methodes om het zo snel mogelijk op te eten. Ja. De, de, het maken van soep was voor hun al, al iets waar voor alles in kon. Van vissenkoppen tot darmen. En dat werd een beetje opgestookt met een vuurtje. En dat werd smakelijk opgegeten. En vooral ook veel drank daarbij, begreep ik. Ze waren gek op drank. Maar goed, dat was toch in hun ogen niet de drank die ze moesten hebben. Ze waren gewend om een sterke vodka te drinken. En toen ze hier die Geneve kregen, die was hun veel te slap. Daar werd gewoon nog een handvol peper doorgegooid. Zodat ze zich wat prettig <lacht> voelden. En, en het wat, wat makkelijker naar binnen ging waarschijnlijk. Ja. Ja. Uh, de, de, de, ziet u uh, bij u in de buurt in het oosten van het land... nog wel eens een snor waarvan u denkt... hé, hey, dat is een nazaad? Ja, ik, ik krijg zelfs geregeld mensen die mij vertellen... dat ze afstanden van, uh, van de kozakken. Het, het oh. nade, of misschien het ongelukkige... en misschien ook het teleurstellende is... dat je dat nooit kunt nazoeken. Want ik heb allerlei archieven bekeken waar deze mensen op doelen. Maar er staat nooit bij vader een kozak. Dus <laughs> het, het blijft steeds het ja. ongewisse van waar, waar is die... Die, die ene zoon en die ene dochter uit voortgekomen. Ja. ja. Maar, uh, Mark Jansen, um, denk je dat die kozakken die nu op het, uh, op het plein in Kiev staan... Uh, zich realiseren dat ze ooit Nederland bevrijd hebben? Nee, dat, wa dat waren natuurlijk toch uh, kozakken die in dienst stonden van de, van de Russische tsaar... Ja. En de Kozakken die ja. op het plein in Kiev staan... die strijden juist tegen de Russen. Hè? Dus uh, nee, ja. daar nee, moeten maar, ze niets van hebben. Maar levert, levert er wel een soort historisch besef... onder de mensen die zich nu Kozakken noemen... dat nou, ze dat ja. soort geschiedenis kennen? Kijk. Ze, ze kennen natuurlijk de grote verhalen. Hè? En ze kennen het, het Oekraïnse volkslied... waarin de, de, de Kozakken-traditie van vrijheid en vaderlandsliefde wordt geroemd. Maar veel verder dan dat gaat het, denk ik niet. Nee. Nou, toch wel. Ik wil dat dan Meneer nog deouder. even op ja, inhaken. Ja. Er zijn een aantal uh, reporters en verslaggevers... Uit de Russische, van de Russische televisie in Nederland geweest. Ja. En die hebben op bepaalde plekken in Nederland interviews gehouden... en hebben de plekken bezocht waar destijds de Kozakken bivakkerden waar ze belangrijke punten hebben, hebben, hebben gescoord. Dus het leeft nog wel een beetje. In Nederland leeft het nog. Goed zo. En, uh, en er zijn nog een paar Russen die het weten ook. Ik, uh, ja. ik neem er een op uh, de bevrijding door de Kozakken. Hartelijk dank. Met, met peper ja, of zonder peper? Met peper, natuurlijk, dit... ja. altijd peper. Hartelijk dank, Anne Aalders ja. en uh, Mark Jansen. Het is vijf voor ja, twaalf. En dan vanavond voor de een na laatste keer... de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Uit de honderd mooiste ingezonden gedichten... maakte collega John Janssen van Gala alvast weer een selectie van tien... die de afgelopen uitzendingen steeds door een jurylid werden voorgelezen. Vanavond is de beurt aan Janna Loontjes. Nee, soms was er een aarzeling. Een kleuter op het strand die met zijn emmertje uit wassen ging...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 Er is in heel de wereld nergens vrede. Ja. Tot vier keer toe. Ja, dat klinkt heel dramatisch en heel misschien wel over de top groots. Maar tegelijkertijd lees ik het ook als een ja, bijna humoristisch over de top beeld van een innerlijke strijd of een innerlijke twijfel. Want het is toch eigenlijk heel erg ook een uh, uh, ja, uh, innerlijke monoloog. Ja, en ook een beetje een idylle van de, de kleuter op het strand met zijn emmertje. Dus het is een merkwaardige tegenstelling ook. Ja, die. Terwijl, terwijl dat ook een droom is, uh, naar mijn idee. Want uh, uh, ja, de schrijver wordt wakker en uh, ellendig wakker. En zegt ook van, hey, op al mijn wegen nooit één teken, maar in dromen worden ze bij menigtes gegeven. Dus het is ook een soort teken, die kleuter op het strand. Wat ook een maf uh, teken is. ja. Je hebt geen enkele idee wie je het geschreven zou kunnen hebben? Wat voor iemand? Nou, ik dacht zelf wel aan een vrouw. Maar goed, uh, uh, en dat had ik trouwens Waarom? niet bij alle gedichten. Uh, ja, dat zou kunnen omdat het een, inderdaad over een kind gaat. Dat is misschien wat uh, clichématig om dat zo uit te leggen. Maar ik denk toch ook die, die, dat, de innerlijke twijfel, uh, de aarzeling. Maar ja, het zou ook, het zou ook een man kunnen zijn... Uh, ja, het spreekt mij wel erg aan, hoor, dit gedicht. We zouden het pas weten als hij bij de finalisten Precies. op het podium in de Zuiderkerk plaatsvindt. Dat is een grote verrassing. Dit was gedicht 3302 gelezen door Janna Loontjes. En dat weten we dan dus woensdag, want dan is de grande finale live hier ook in het oog, vanuit de Brakkegrond. Zometeen nog meer dichten, namelijk de dichter des Vaderlands Anne Vechter in Nooit meer slapen. Morgen presenteert Herman van der Zandt. En een laatste glas im steen. Lieve Heersbeestje moet, doneren moet, Giro 1107 moet, moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving, moed.nl.